Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Thierry Baudet van Forum voor Democratie begrijpt niet dat er mensen zijn... die bang zijn voor hem en zijn partij. Hij zegt dat alle voorstellen die Forum doet democratisch en rechtsstatelijk zijn. Na de verkiezingszegen van vorige week werd Baudet verschillende keren bedreigd. Over die bedreigingen wil de leider van Forum voor Democratie weinig zeggen. Hij vindt dat geen onderwerp om in het openbaar te bespreken. PVV en SP willen dat minister Koolmees aan de noodrem trekt om te voorkomen dat arbeidsmigranten een lange Nederlandse WW-uitkering mee kunnen nemen naar een ander EU-land. Nu kan dat nog maximaal drie maanden, maar door een nieuwe Europese richtlijn wordt dat zes maanden. De hele Nederlandse politiek vindt het een slecht plan. Kolmees zei in de Tweede Kamer dat hij het plan niet tegen kan houden... omdat de meeste EU-landen voor zijn. Hij ziet weinig heil in het blokkeren van de richtlijn. Daarvoor is de schade niet groot genoeg... en dat kan negatief uitpakken bij andere Europese dossiers, aldus Kolmees. De man die tennister Petra Kvitova ruim twee jaar geleden neerstak... moet acht jaar de cel in. De man drong haar appartement in Tsjechië binnen... en viel de toenmalige nummer twee van de wereld aan met een groot mes... Pas toen ze hem geld gaf, gingen je vandoor. Kvitova raakte bij de aanval zodanig gewond aan haar linkerhand... dat ze maanden niet kon tennissen. En rijketen Op is op voordeelshop is failliet verklaard. De curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is... of dat er kopers voor het bedrijf zijn. De keten telt 153 winkels en bijna 1200 medewerkers... waarvan een groot deel in deeltijd werkt. De drogisterij, die vooral verzorgings- en huishoudelijke producten van aanmerken tegen lagere prijzen verkoopt, werd in 1997 opgericht in Drenthe. En dan het weer. Bewolking op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 10. Vanavond brede opklaringen en vannacht koelt het af naar zo'n 2 graden. Morgen eerst grijs en lokaal mistig. Overdag schijnt geregeld de zon. Dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio... maar er zijn maar twee files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Dat is op de A9 van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en Heilo 7 kilometer en een kwartier oponthoud. En op de N230 Maarse Utrecht tussen Maarse Dorp en Overvecht 20 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Doe dus lief. Dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt. Don't miss it the glow out from the cold if you love me tell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 me, but I should call it a day, and make my way, oh it grips me, cause the devil's got my own, cause the devil's got my arms, and it pulls me back into the night, but I should just walk away. Not time to wither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 www.zfmzandvoort.nl Feels bad. van ZFM. Alright. group